Leuk. En dan ga je ja. dus met een versierde taart uh, die nou, zelf dus, gemaakt. Ja, dus, Die zitten wij. Ja, ja. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, helemaal leuk. En dan zijn er de basisworkshops. Dat is dan die basistaart maken. Maar ik geef ook workshops met barbie te maken. Dus dan leer je zo'n taart te maken ja, met zo'n barbie poppen ja. En er zijn ook workshops uh, stapeltaart maken. Dat je dus leert hoe je laag op elkaar moet stapelen. Ja, dat is wel voor. Uh...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 Mange la vie Marie si belle si on chantait. Qui me peine? N'est pas que je t'aime. Le temps se las, le cœur est pas. I'm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 Alles kan erin. Want hmm. ik maak ook heel veel bokkenpootjescreme, oh, nee. chipotafulling. Voor de bruidstaart de champagnecreme, frambozenmoes, uh, uh, banketbakkersroom, verse aardbeien. Nou, eigenlijk kan je het zo gek maken ja. als je zelf wilt. Waar heb je dat allemaal vandaan en geleerd? Dat is nou, zo Nee, <laughs> Niet, want uh, dat, uh, dat ben ik gewoon op gaan zoeken. Ja, natuurlijk. Uh, in receptenboeken en op internet. En ja. uh, ik ben dat gaan uitproberen voor vrienden en familie.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 Ik conociendo ahora, estoy conociendo tanto, tanto que algo me dice que en tus ojos queda ben je conociendo ahora, estoy conociendo tanto.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 Te gustaría volver, es que no puedas vivir sin el calor de su bien y no enterrado muy bien, nadie de tu corazón es que siempre cuando se acaba hay que aprender a tener, hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a cuidar, hay que aprender a sacar, cartines en el corazón, hay que aprender a olvidar, la pena de amor. Ik dat je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 Didn't they always say we were the lucky ones I guess that we were once Baby, we were once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 Shalom.